Kees Groot met het NOS-journaal. Een man uit Utrecht is onterecht veroordeeld voor drie autokraken. Zijn DNA was verwisseld met dat van een ander. De man bleef zo stellig ontkennen dat de officier van justitie besloot om zijn DNA-profiel nog een keer te controleren. Hieruit bleek dat er een fout was gemaakt. Er waren verkeerde stickers op de DNA-monsters geplakt. Het NFI heeft excuses aan de 25-jarige man aangeboden en is bereid de schade te compenseren. De vereniging woekerpolis.nl begint namens 75.000 mensen een rechtszaak tegen verzekeraar Reaal. Volgens de vereniging gebruikte Reaal in de jaren 90 een computerprogramma om consumenten doelbewust te hoge rendementen voor te spiegelen. Reaal heeft in het verleden al regelingen getroffen om klanten te compenseren, maar de gedupeerden zijn ontevreden over de hoogte van de schadevergoeding. Er komt zondag definitief geen volksraadpleging over een eventuele onafhankelijkheid van Catalonië. Het Spaanse constitutionele hof heeft de stembusgang verboden en de Catalaanse autoriteiten opgedragen om de voorbereidingen te staken. Het is onduidelijk wat er zondag nu gaat gebeuren. De Catalaanse regering wil toch vasthouden aan inspraak van het volk. Het Thaise leger heeft vuurwapens uitgedeeld aan ruim 2500 burgers. Het is volgens de BBC de bedoeling dat vrijwilligers de strijd aangaan met opstandelingen in het zuiden van Thailand. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat door de wapens het conflict alleen maar zal oplaaien. De laatste tijd zijn er hevige gevechten in delen van Thailand waar veel moslims wonen. Minister Blok voor Wonen vindt het onaanvaardbaar dat er nog steeds mensen overlijden door koolmonoxidevergiftiging. Gisteren werd bekend dat cv-ketels geregeld niet goed worden aangesloten, doordat installateurs niet vakbekwaam zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt in het voorjaar met voorstellen en daarna beslist Blok of hij eisen gaat stellen aan installateurs. Het weer. Vanavond klaart het af en toe op. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen vooral in het oosten en noordoosten weer kans op regen. Het wordt opnieuw 11 graden. Dit was... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Laren en Barneveld 18 kilometer. Dat komt door een technische storing. De spitsstrook is daar dicht. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A12. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 5 kilometer bij Eembrugge. A12 Den Haag richting Utrecht bij Noodorp 7. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Rode Reis 5. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen de afrit Maarn en knalpunt 5 kilometer. Tot zover de verkeers.